11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Tijdens de viering van de jaarwisseling... zijn in Nederland minder gelukwensen per sms gegaan dan vorig jaar. Maar het andere dataverkeer is ruim verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de grootste providers... KPN, Vodafone en T-Mobile. Per saldo was er een kleine stijging van het aantal telefoongesprekken. De cijfers betekenen dat veel mensen hun nieuwjaarswensen hebben verstuurd... via sociale media en applicaties als Facebook, Twitter en WhatsApp.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 Triodosbank. Dit is Radio 1. Ja, welkom terug bij OVT. Uh, u kunt ons mailen op ovt.vpro.nl. Dit tweede uur is helemaal gewijd aan het verhaal van Alexine Tinnen. Wat Bezielt, een puissant, rijke, jonge vrouw... uit de 19e-eeuwse High Society van Den Haag... om naar de witte plekken van Afrika te reizen. Alexandrine Tinnen, geboren op 17 oktober 1835 in Den Haag... wilde zich ontworstelen aan de tuttigheid van de hofstad. Een huwelijk was voor haar al helemaal ondenkbaar. Twee keer reisde ze vanuit Den Haag... samen met haar moeder, tante, honden en personeel... bleef een dame naar Afrika. Uiteindelijk met fatale afloop... Een documentaire over de vrouw die later als eerste vrouwelijke ontdek ontdekkingsreiziger de boeken in zou gaan. Met fragmenten uit oorspronkelijke brieven en vertellen Joost Willink, die onlangs het boek The Fateful Journey over Tinnis' laatste reis schreef. Samenstelling Barbara Handlo in samenwerking met Laura Stek. Techniek Betty Kamer. Als mij op ik reizen iets overkomen zou, als Ik gedood zou worden, wat toch heel goed mogelijk is, Ik zal het ongetwijfeld zeggen. ja, dat komt ervan, van al dat reizen, zo zeggen. Wat een dood. Ze was monomaan, ze was, ze was hoe zeggen, bezeten, ze vertoonde obsessief gedrag. Van uh, dus reizen tot de dood erop volgde op het laatst. Ik denk dat ze een groot ego had, dus een dominante persoonlijkheid die exact wist wat ze wilde. Daarmee ook op reis ging en tot een zekere hoogte dus daar een heel eind mee kwam. Maar uiteindelijk dus merkte dat ze tegen uh, mensen en dingen begon aan te lopen... die weerbarstiger waren dan ze verwachtten. Ik heb nooit het geluk begrepen van heel oud te worden. Ik heb dat altijd triester gevonden. Zelfs onder de gelukkigste omstandigheden. En ik vind niets angstwekkends in de gedachte vrolijk en dapper mijn einde te vinden... door een geweerschot of een messteek, in plaats van een saai leven verder te slepen... Vanaf mijn kindertijd, toen ik aardrijkskunde leerde, verlangde ik altijd naar die plaatsen te gaan die op het midden van de kaart van Afrika door een grote leegte worden aangeduid. Afrika heeft mij altijd getrokken. Alexine Tinne was onze eerste en enige ontdekkingsreiziger. Ze beschouwde zichzelf niet als zodanig. Want ze reisde voor de lol, zou ik maar zeggen, als toeristen. Eh, maar als je goed eh, de bronnen bestudeert van hoe ze reist, dan kom je erachter dat ze wel degelijk een soort van doel had. En dat heeft ze volstrekt bereikt. Ze heeft als eerste westerse... Europese vrouw heeft ze in Centraal Afrika uh, streken bereikt. waar nog nooit eerder een vrouw toen uh, voet heeft gezet. En dat maakt haar van wereldbetekenis. Al haar gereis is bestemd om bijgezet te worden. bij de verhalen van Livingstone, Stanley, etc. Een rilling van genoegen loopt over mijn rug. als ik denk aan de huwelijken waaraan ik ontkomen ben, en als ik dingen heb die mij hinderen die lastig zijn, zoals iedereen die wel heeft, dan doe ik mijn ogen dicht en stel me voor dat ik getrouwd zou zijn. En als ik dan daarna bedenk dat het niet waar is, dan is mij dat voor alles een troost en zeg ik bij mezelf, goddank, ik ben tenminste vrij. Achtergrond is uh, Haags, maar eigenlijk Haags engels want haar vader was een Nederlander, Philip Frederik Tinne, Toen in West-Indië kwam met wat geld en aan een suikerplantage begon. En dat groeide in die tijd natuurlijk. En hij kon daarmee rijk worden. En ook heel slim zich eigenlijk in Engeland vestigen. Omdat gewoon Nederland in die Napoleontische oorlogen tot 1812... dus vrij onbereikbaar was. Hij bleef in Engeland en... Kwam naar Nederland weer. toen de kust was. En hij uh, had vrij snel contact met Henriette van Capellen. En, en hij is toen met haar getrouwd in Den Haag. En toen hij in Den Haag woonde. toen was hij als rijke Engelsman. want hij bleef Engelsman. en met een, een vrouw, Henriette die dus enorm veel aanzien had aan het Hof. behoorden ze tot dus de upper ten van Den Haag, aristocratie. Visantrijk. Dus hij heeft op een gegeven moment ook, dat was de Engelse Abolition Act, dat was de slavernijafschaffingswet. En toen hebben dus handelaren, degene die dus gebruik maakte van de slaven in West-Indië en ook elders op de wereld die dus Engels waren, kregen er dus een schat mee. Om dus gewoon, uh, ja, wat is het, schaadloos gesteld te worden plus dat wat hij had verdiend. Dus ik denk dat, uh, als ik het zo heb berekend... dat hij dus uh, zelf ruim zes, 700.000 pond had. Wat in die tijd dus miljoenen euro's waren. Eigenlijk was zij als enigskind ook de schat van haar moeder. Die vader stierf vroeg... Uh, toen zij nog geen twaalf was. En dat uh, betekende dat uh, zij dus nog meer op haar moeder was uh, aangewezen. En zij was hofdame. Ja, kon zich eigenlijk van alles permitteren. Ze had een goede relatie met Sophie en dus de, de echtgenote van Willem III. En, uh, zij kon wel een potje breken en reisde heel veel. En begon ook Europa toen al af te reizen met Alexine. En Alexine vond het dol leuk en wilde meer, meer, meer, meer. En begon een reislust te kweken bij zichzelf. En de moeder ging mee. En vond het heel leuk dat de dochter zover wilde ook. Hè. Dat ging echt uh, nou, behoorlijk. Uh. Tot ze op een gegeven moment in, in Beirut kwamen in 1857... Beirut, 27 juli 1857. Wij zijn Libanon doorgetrokken. De hitte was te overweldigend om naar Palmyra te gaan. De grote wens van Alexine. Na langs verschillende kampementen met zwartigheid hare tenten gekomen te zijn... arriveerden wij aan de tent van de Sheikh. Hij was afwezig. Maar zijn vrouw was aardigst voor ons. Vele dames uit de grote wereld zouden ons niet zo gracieus ontvangen hebben... als deze bedouinen. Wij zijn drie dagen gebleven bij de vrouwen. Toen de sheik teruggekeerd was, heeft hij mij een rijpaard aangeboden... dat ik echter geweigerd heb tot groot verdriet van Alexine. Na dit bezoek zijn we weer op weg gegaan. Bijna waren we nog overvallen en kregen we ook nog oneenigheid. Als Alexine niet geleerd had zich in het Arabisch verstaanbaar te maken... dan had het heel gevaarlijk kunnen zijn. Maar zij heeft iedereen weten te verzoenen... Ik vrees dat het ons wel moeite zal kosten om ons weer aan te passen aan de eisen van de beschaving na dit nomade leven. Het was een soort van call of the east, zo werd dat constant genoemd. En die bestond ook wel in de eerste helft van de 19e eeuw. Rijke aristocraten konden zich permitteren om dus ook het oosten te bereizen. Dus via Griekenland en Constantinopel. Zoals het ook gebruikelijk was in die call of the east... dat je dus als westeling ook vooral je westerse spullen en gewoontes meebracht. Omdat men dacht van nou, gaan we daar op hangmatjes of op matjes liggen... Dan krijgen we ellende. Dus we schouwen onze eigen spullen mee en hebben het zo comfortabel mogelijk. Dat is een kreet die dus steeds frequent voorkomt. Henriette zegt ook op een gegeven moment in die gezellig rivierexpeditie van... Uh, wij gaan niet in een klein groepje verder. Want ik wil gewoon met de dragers die mij dragen... wil ik zo comfortabel mogelijk verder. Dus dat was een soort van uh, voorwaarde. Zo gingen ze dus die, uh, die, die onontdekt kregen Yo, te lijf. Cairo, april 1856. Ik heb eindelijk toegegeven aan de wens van Alexien om de Nijl op te varen. Als de windrichting verandert, denk je dat je laatste uurtje geslagen is. Bij iedere overstroming verandert de loop van de Nijl. Telkens loopt men aan de grond. Dan werpt de hele bemanning zich in het water... en door duwen en trekken komt de boot weer op gang... Wij zijn tot Luxor doorgevaren, een allerliefst dorpje. En van daaruit zijn we de woestijn doorgetrokken om de Rode Zee te zien. De kamelen waren beladen met alles wat men in 16 dagen nodig kan hebben... want er is daar totaal niets te vinden, zelfs geen water. Stel je eens voor, gezeten op zo'n gedierte... een tochtenmakend van 8 à 9 uur per dag. Wij zijn de 16e maart in Cairo teruggekeerd... en vandaar reizen we weer terug naar Den Haag. Die moeder, Henriette vond het wel leuk. Eén, omdat haar dochter het leuk vond. En twee, omdat ze ook, uh, ja, ze zag van alles... en was toch wat uitgekeken op het hof. En reizen stond haaks tegenover het hofleven. En dat merkte ze steeds meer. En zover dat ze op een gegeven moment dacht van... ja, het hof, wat hebben we daar nog aan, in godsnaam? Dus terugkeren, nou, nee, dat zie ik niet zitten. En dat is een heel, heel apart proces geweest. Het is een ontwenningsproces eigenlijk geweest. Maar dat reizen was nummer één... Het is vooral Henriette die Alexine volgt. Ik heb niet ontdekt dat Henriette iets vooruitstippelde. Ze luisterde eerder naar Alexine die met allerlei ideeën kwam van, van daar ging en daar ging. En dan was Henriette degene die ofwel zei van oh, tuurlijk, of een beetje afremde, of zei van ja, maar dan alleen zo. En... Dus uh, Henriette verleende Alexine een, een gewillig oor. En het feit natuurlijk dat ze allebei dus van een jaarlijkse toelage profiteerden, waardoor dus, uh, uh, dat allemaal mo mogelijk was. Dus het geld was de motor achter de meest onmogelijke verlangens. Dus waar ze ook heen wilden, alles was mogelijk in principe. Kosten en nog moeite werden bespaard. Cairo, 10 november 1861. Ik kan je niet zeggen hoe eigenaardig het mij toeschijnt... mij weer in Egypte te bevinden. Ik geloof dat het mij nog meer getroffen heeft dan de eerste keer. De eerste dagen ben ik morgens vroeg al op een ezel geklommen... en heb de hele dag rondgereden. Ik kon er geen genoeg van krijgen. Welke vreemde tafarelen. Arme tante Addy wist werkelijk niet meer hoe ze het had. Zij is zo bang voor alles, zo dodelijk bang... om zich te bevinden te midden van mensen en dingen... die je niets gelijk op wat zij gewend is... Dat zij volkomen buiten zichzelf raakt. En bovendien niet weinig kwaad werd als je erom lachte. Wat een reizigste is me dat. Er was een tante en die was hofdame uh, geweest bij uh, koning Willem II, bij Anna Palona. Het was Adriana. En Adriana het is een bekwadig type. Ze werd eigenlijk meegesleept. Je kunt niet zeggen tegen Will en Dank, ze wilde wel, maar ze werd ergens voor hoe dan ook voor een voldoende feit geplaatst: van jij gaat gewoon mee toch. Ze was eenzaam, naar nou eenzaam, ze was gewoon alleen, ze was niet getrouwd en ging dus wel mee. En die begon op een gegeven moment uh, te zeggen: van, Jee, waar ben ik in beland? In godsnaam, waar ben ik in, in meegegaan? En toen was het te laat. Die moest gewoon mee tot aan Kondokoro. Dus helemaal Zuid-Soedan, de meest zuidelijke plaats. Die, dus, en daar zat ze echt te klagen. Ze vond het eten niks, en ze vond het al die mensen maar niks. <middels> Je had vier zusters in Den Haag. En die hadden ook kinderen, dus Alexin had ook neefjes. En had ook een nichtje, Jetty. Jetty kreeg in het Frans brieven, nou, hoe schrijf je smoes? Dus van de smoesen, van nieuwtjes uitwisselen. In het Frans, nou, OUS, smoes. Lieve smoes, ik wilde wel dat je kon zien door wat voor straten ik ga. Ik ben op het ogenblik de enige Amazone in Cairo. En als ik dus voorbij kom, zie je een mengsel van verbazing en kwaadwilligheid opgeroepen door de christelijke kleding. Gelukkig heb ik een uitstekende paardenknecht. Hij kan lopen als de wind en is ongelooflijk elegant. Het is wonderbaarlijk hoe de mensen lopen kunnen. Aldoor men naast je paard. In het begin lijkt het gek en men schaamt zich bijna om snel te rijden. Maar het is hier nodig om je een weg te banen door de volle en nauwe straten. Men peinst er eenvoudig niet over om opzij te gaan... Want deze brave lieden zijn er heilig van overtuigd dat zij in het paradijs terechtkomen als zij een christen haar nek laten breken. Wij denken hier nog anderhalve maand te blijven en dan, indien mogelijk, per stoomboot en anders per gewone boot, te reizen naar Wadi Halfa, Waar wij kamelen zullen nemen en de nijl verlaten tot Khartoum. Mama zal op haar witte ezel rijden met een fortuizadel, dat wij speciaal voor haar hebben laten maken. In Khartoum hopen wij zo kort mogelijk te blijven vanwege het onvaste klimaat. Uit Cairo gaan ze naar Khartoum. Pak ze zoveel mogelijk in wat ze denken mee te kunnen nemen... wat ze denken uh, nodig te hebben. En toen dus hadden ze ook een, een stoomscheepje, de enige stoomscheepje... wat toen de tijd op de, op de Nijlvoer hadden ze gehuurd voor een gigaprijs. En daar uh, uh, hadden ze dus wat, wat darabia's, van die luxe, luxe zeilscheepjes, achter. En wat vrachtschepen en zo'n hele kolonne. Wat ze ook tegenkwamen was ook het, uh, de, de keerzijde van het geld. Ze werden dus op een ongelooflijke manier vaak getild... Iedereen vond het best natuurlijk dat die vrouwen daar rondwaarden... met hun portemonnees en alles werd betaald. Ze waren ja, graag gezien de gasten. En zelfs tot in de Soudaan. Hoor. Dat was alles met zilveren talers en zo. Wat toen nog hele oude muntsoort die daar werd gebruikt. Ze hadden zakken vol zilveren talers. En op een gegeven moment was ook de klacht dat dus van de westerlingen daar... die dus daar ook waren, zeiden van... Ja, die tinesverdorie, die verpest de hele markt voor ons... Want als wij nou iets willen, als een boot willen, is niet met betalen door die tinners. Die, be die betalen alles voeren. Ik heb zojuist een superbe karabijn gekocht voor de jacht op groot wild. Want het zou toch zonde zijn als je in Soudaan bent om dan niet eens een nijlpaard of een neushoorn te schieten. Wij rekenen erop, inshallah, de negende te vertrekken. En wij leven in het drukste van de inpak en de voorbereidingen. Wat moest je voorbereiden? Op wat moest je bedacht zijn? Het was uitermate lastig. Je moest rekening houden met gevaren. Uh, fysieke gevaren natuurlijk vooral. Met andere woorden, van, je kon worden overvallen. Je kon de tegenstand krijgen van deze en genen. En uh, je kon ook natuurlijk ziektes krijgen. Maar welke ziektes? En wat had je daartegen? er tegen? Daar waren allerlei uh, uh, uh, middeltjes in omloop. Van Castor, Oil tot en met Kinine. En dat waren eigenlijk de twee dingen die je had. En uh, dan hoopte je dus als je koorts kreeg dat je met kinine er, eruit kwam. En, uh, maar goed, als je uh, dysenterie of vreselijke diarree kreeg en zo, dat soort dingen... dan hielp daar geen kinine tegen. En dat kregen ze dus allemaal. 8 januari 1862. Op het moment van vertrek dat met niets te vergelijken is... wil ik je even een afscheidswoordje schrijven... voor men de laatste tafel weghaalt... Men moet alles meenemen. En dus heb ik 800 pond in kopergeld mee moeten nemen. Een vracht voor 10 kamelen. Wij gaan met drie boten. Wij, onze Europeanen, Habib en twee Arabische bedienden in de ene. Het paard, de ezel, de paardenknechts en een deel van de bagage in de tweede. En onze grote bagage met onze bewakers in de derde. 40 watervaten, 6 tenten, ijzeren ledikanten, matrassen, wapens... Kortom, om alles wat er nodig is om 18 dagen door te brengen in een woestijn zonder water. In de derde boot bevindt zich alles wat we uit de Haag meegenomen hebben. 32 kisten meubelen, gravures, boeken, spiegels. Totaal onbekende zaken in die streken. Je kunt je de verbazing van iedereen over onze toebereidselen niet voorstellen. Tante Adi heeft lang getwijfeld, voor zij het besluit genomen heeft, ons te vergezellen... en de verschrikkingen van de Soudaan maar te trotseren... Haar grootste ellende is die 18 dagen zonder water. We hebben kans gezien haar gerust te stellen, wat betreft de dorst. Maar aan de gedachte niet te kunnen baden en zuinig te moeten zijn... als zij haar handen wast, kan zij niet wennen. Men spreekt over ontvoeringen en dieven. Die arme Addie ziet groen van angst. Zij ziet zichzelf al in een harem opgesloten. Zij rilt van angst als Alexine haar pistolen, haar revolvers. Zij heeft er vijf en haar karabijnenrang schikt... Alle honden zitten op een kameel die geen andere vracht heeft dan hun vijven. Wat zullen ze er mal uitzien? Er waren twee knechten tot Khartoum en die gingen weer terug. En Er waren twee uh, dienstmeisjes, heet dat dan. zijn eigenlijk kameniersters. Er waren... Zeer geliefde mensen, die waren al een hele leven eigenlijk bij de tinners geweest. Flore en Anna. En Flore en Anna zijn mee geweest, ook de hele witte nijl, op naar Kondokkerol. En terug naar Khartoum. En van Khartoum uit naar de Gezelle Rivier. Enorme afstanden. En eh, daar hebben ze uiteindelijk dus de dood gevonden. Wij hebben de schepen verlaten met een karavaan van 102 kamelen. Je kunt je voorstellen wat de scènes zich hebben afgespeeld... en wat een vertrek dat was. De doodsangst en het gillen van tante Addy. Anna en Hendrik op dromedarissen. De verwondering van de vijf honden in hun manden op de kameel. De kameeldrijvers boezemden iedereen nog meer angst in... dan de kamelen zelf. Het waren echte wilden die eruit zagen zoals je je wilde voorstelt. Zwart, naakt, op een gordel na, kralen om de hals een dolk aan hun arm bevestigd... en hun enorme haardos verdeeld in duizend kleine plukjes... die zij met vet samengeplakt hadden. Verder waren ze magnifiek, helemaal Europees van type. Behalve hun uitskleur dan. Anne huilde van angst. En het zal wel niet in haar opgekomen zijn... dat zij nog eens een flirtation met een van hen zou hebben. En dat deze mensen, van wie wij meenden... dat ze veel te wild waren om koffers te dragen... haar nog eens zouden helpen met het zoeken naar mijn avondjaponnen. Wij hebben hen zelfs op een dag mutsen en bondkragen laten passen. Dat stond wel grappig. De woestijn was grandioos, dik was fraai, vol eigenaardige planten en bomen. En verder had ik aangenaam gezelschap van een sheik van onze Abadeën, die ons bij wijze van grote gunst vergezelde om ons de reis gemakkelijker te maken en de kameeldrijvers, die soms moeilijk te leiden zijn, onder de duim te houden. De sheik was een charmante kerel, geestig en vrolijk. En toen eenmaal de Arabische plichtplegingen en complimenten achter de rug waren, hebben wij innige vriendschap gesloten. En als hij al een bijgedachte erbij had, dan heeft hij dat niet laten merken zoals andere Oosterlingen doen die gewend zijn aan reizigers. En dus konden wij ons illusies maken die niet vreed verstoord werden. Misschien was hij verliefd op haar. Dat kan best. En dat zou uitbuiten. Volgens mij was ze zo'n type: van oh ja, vind je maar aardig, maar dan krijg ik ook dit van jezelf. En daar kun je kunt er ook allemaal verhalen over voorzien. Maar het blijft natuurlijk de 19e eeuw. Hè? Het blijft natuurlijk een Victoriaans geheel. En ik heb nergens iets gelezen over mogelijke verhoudingen van Alexine met anderen. Ik denk dat Alexine was, was ook behoorlijk uh, selectief naar mannen toe. Dus het, zo vaart zal het niet gelopen hebben. De gouverneur van de stad is ons ook tegemoet gereden. En heeft ons zijn tuin aangeboden om te kamperen. Europese dames komen hier zo zelden... dat men ons de eerste dag vreselijk achtervolgde. En nu heeft de gouverneur laten omroepen in de stad... dat een ieder die de blanke dames zou volgen of aankijken... in de gevangenis geworpen zou worden. En toen heeft men ons met rust gelaten. In de avond hebben we een soort feestje gehad. En ik heb voor de eerste maal de Soedanese danseressen gezien. Het is mij niet goed mogelijk je een goede indruk te geven... van de wildheid en de schilderachtigheid van het geheel. En nu ga ik je verlaten... Over twee, drie dagen vertrekken we naar Khartoum Met boten die wij gelukkig gevonden hebben. Wij kunnen niet allemaal in een boot. En Anna, Sheikh Ahmed en ik gaan met ons drie in een kleine boot. De wind blaast in mijn tent. Mijn licht trilt. Ik kan nauwelijks meer zien en de mieren lopen over mijn papier. Khartoum was rond 1820 werd het uh, gebouwd. Uh, omdat het op de kruising lag van de blauwe Nijl en de witte Nijl. Als centrum een prachtige uh, plekboot voor alle doorgangsroutes... van oost naar west, van, uh, van noord naar zuid en andersom. En um, was een garnizoenstad... omdat ze toen al, dus de Turkse overheersers... die um, wilden toen al vanuit Khartoum Zuid-Soedan gaan beheersen. En die hadden daar legers voor nodig... Toen werd het meer, toen werd het langzamerhand dus, werden er langzamerhand de winkeltjes bij gebouwd. Dan werden er markten, dan werden markten, er werden centra, ook een centrum voor de slavenhandel. Uh, nou, afijn, dat groeide. Uh, en er werden steeds meer huizen uit klei opgetrokken. Er waren geen straten, er waren gewoon alleen maar uh, steegjes, doodlopende steegjes. En soms had je dan een uh, groter huis van een, een rijkere... die dus vooral ook in de slavenhandel uh, zat, dus ook een tuin had. En dus er kwamen ook dadelbomen, zag je wel... Ik praat nu alsof ik er geweest ben, maar goed, dat, is, dat bestaat allemaal niet meer... want dat is in 1898 door Kitchener compleet helemaal uh, met de grond gelijkgemaakt. Dus, uh, maar goed, omdat de Engelsen daar dus uh, afgeslacht zijn geworden in 1885... Dit, dit, dit, toen heeft hij die Madi overwonnen, heeft hij hele zaak dus kapot gemaakt. Uit wraak ook, en uit eerbetoon. Maar goed, de Khartoum was toen dus uh, een, een verzameling modderhutten. Het klimaat was uh, medogeloos heet met z'n nu dan een zandstorm. En, um, er was wel wat regen als de regentijd er was... maar die kwam niet eens zozeer daar. Maar als het er was, dan plens dit. En dan storten de boel in elkaar, storten de huizen in elkaar. Cartoon, 8 mei 1862. Lieve smoes... Deze brief stuur ik je om ons vertrek naar de Witte Nijl aan te kondigen. Want van hieraf is er geen post meer. En men zal ons onze post toezenden, als daar gelegenheid voor is. Als je de kaarten voor je neemt, dan zul je zien dat er in het zuidwesten... in de richting van de Evenaar, een grote ruimte ligt zonder namen erin. Daar willen wij heen. Hoe ver wij zullen komen, weet ik niet. Afrika stiekt van de witte vlekken. Maar vooral ook als je denkt aan uh, Cairo en de Nijl... want daar hebben we het nou eigenlijk over... dan heb je het over een uh, gebied beneden Kondokoro. Kondokoro was al in 1840 bekend. En uh, dus wat daaronder kwam... daar moesten de bronnen van de witte Nijl zijn. Dat was een witte plek... Uh, een andere witte plek was dus, uh, en dat was een hele grote... dat was dus ten westen van de Witte Nijl. En dat was het gebied wat uh, naar Tjaat toe ging, wat nu Tjaat heet. Waar dus meerdere ontdekkingsreizigers al in geweest waren. En dat waren dus de gebieden eigenlijk onder de Libische woestijn. En dat was tot aan de westkust van Afrika, Ghana, Ivoorkust. Hè? Daar heb je het dan over... Nou, dat gebied, uh, uh, uh, dat was één grote witte vlek. We denken zondag aanstaande te vertrekken... en daar ongeveer op de dertiende breedte gaat te blijven. Wat het mooiste stuk van de rivier is. En schrik niet, daar gaan wij een huis bouwen. Want vanwege de regens kan men er niet in boot of in tenten blijven. We nemen werklieden en gereedschap mee. Alles, behalve de klei. Maar die vinden we gelukkig daar... Nog iets dat je wel vreemd zult vinden? Wij nemen ook een piket soldaten mee in een sergeant. Die ons zijn afgestaan voor zolang wij willen. En wij moeten voor hen een onderdak bouwen bij ons huis. Niet dat het een gevaarlijk land is. Maar de Shiluks zijn roofzuchtig en zouden het ons lastig kunnen maken. Als je daar van Berber dus de Nijl opging, kwamen je de Shiluks tegen. En die Shiluks waren een heel krijgszuchtig volk... En dat eh, kwam omdat, eh, omdat ze krijgzuchtig waren gemaakt. Eh, dat betekent gewoon dat. eigenlijk vanaf Kartoen begonnen goed. vonden dus slavenratia's plaats. Door eh, Arabieren. Eh, dus eh, eigenlijk Arabische Afrikanen. geïslamiseerde Afrikanen. Ze waren niet eens wat wij als Arabier beschouwden, waren wel gekleurd. maar ook vaak gewoon negroïden, zou ik maar zeggen. Uh, dat ging steeds lastiger. Dus ze moesten steeds meer geweld gebruiken, steeds verder het binnenland ingaan. Ze moesten legers gebruiken, zelfs om maar die slavenratia's te houden. Nou, dat was op een gegeven moment waren er enorme gevechten uitgebroken. Uh, met de Sjuluks, uh, met de Dinka ook wel. Wat eens dus best uh, vriendelijk gezinde volken waren. die dus graag handel wilden drijven met de Westelingen en met de Arabieren en met de Turken die begonnen dus steeds harder van zich af te bijten. Er begonnen dus echt oorlogen tegen uh, die slavenhandelaar te ontketenen. En wat gebeurde nu? Die tinners die kwamen dus met de scheepjes... Die, de eerste vrouw die ze we weer zagen natuurlijk, die siloeks... die kwamen met de scheepjes aan. Dus die werden wel uh, ontvangen. En, en werden zelfs iets aangeboden. Hè? Als ze meedeed tegen die slavenhandelaar, daar werd ze sultan. Dat soort dingen. Dus die tinnis, die laveerden eigenlijk overal tussendoor en hadden eigenlijk niet zoveel last van die slavenhandelaar... en ook niet van die volken, want ze hadden niks van hen te duchten... en zijn niet van hen. Gebergte van de Dinka's, 18 juni 1862. Lieve smoes. Hier was het dat ik voor het eerst gezien heb hoe negers behandeld worden. Nog nooit van mijn leven ben ik zo verstomd en geschokt geweest. Ik had er wel over horen vertellen... Maar ik had geen idee van de omvang en van de vreedheid van dit bedrijf. Het is weerzingwekkend. Alle Arabische handelaren en het merendeel van de Europeanen... hebben zogenaamde lijfwachten, die alle slavenjagers zijn. Die de dorpen verbranden en alles roven wat ze tegenkomen. Zij verzamelen honderdtallen negers in schepen... waarin zij in het geheim verborgen worden. Daar de handel dit jaar bloeit, was de hele oever bedekt met donkere plakaten. Toen ik dichterbij kwam zag ik dat er tegen elkaar aangebonden negers waren... die op deze wijze gemakkelijk te bewaken waren. Alle waren naakt en de mannen droegen om hun nek zware kettingen. Maar wat ons nog het meeste trof, was hun magerte. Onbeschrijfelijk. Heb je wel eens zo'n bedelaar gezien die een arm of been vertoont... waarvan de huid op het bot gekleefd zit? Nu, zo waren deze negers ook. De ongelukkige zagen blijkbaar ons medelijden. Want toen ik tussen de groepen doorliep... greep een vrouw die een kind op de arm had mij bij de hand... en smeekte mij om van haar meester de gunst te verkrijgen... haar andere zoon en haar moeder te mogen ontmoeten... die aan een andere meester toebehoorde. Dit stond met mij toe. En de hereniging was zo ontroerend dat ik ze alle vier gekocht heb... en ze nu bij mij houdt tot wij hun land bereiken. En zo was het natuurlijk ook weer dat, dat ze wilden dan wel verder... maar toch kon ze er wel iets aan doen om er geweten te sussen. Door dus uh, voor heel veel geld weer enkele slaven te kopen. Ze er enkele dus die haar trouw zijn gebleven. Zoals Habiba en zo. Die was de, op die eerste Wittenijltocht moet hij dus tot in 1869 met haar moord... Uh, moet hij dus steeds bij haar zijn geweest. Echt zo'n zeven jaar lang. Tante Adi heeft er genoeg van in Kondokkero. Dan zegt ze echt van dit is zo vreselijk hier. En, en het regent alleen maar en het is slecht. En dan gaan ze terug naar Cartoon met z'n allen. En dan gaat die gezellig rivier expeditie beginnen. En dan zegt ze nee, ik ga niet mee. En dan blijft ze naar Cartoon in een huis zitten. Wat ze ook maar niks vindt. Dit is hole, mud hole, het, Ja, daar vindt ze bij niks. Cartoon 1862... Er is een verandering in ons gezelschap. Tante Ardy blijft hier. En we hebben plaats voor meneer van Hoijklin. Degene waar je vader naar vroeg. Is dat niet toevallig? Hij was samen met een Pruisische dokter teruggekeerd van een reis naar Abyssinieë. Niet meer wetende wat te doen en zocht naar een mogelijkheid voor een nieuwe expeditie. Zij wilden heel graag de Witte Nijl en het Westen onderzoeken. Zij vertrokken acht dagen geleden voor ons uit... De bronnen van de Witte Nijl hebben nooit bij haar zo gespeeld. En die Gazellenrivier was uh, slechts indirect verbonden met een mogelijke bron van de Nijl. Het was iets wat. Uh, zij wilde gewoon de Gazellenrivier op, uh, zo ver als ze kon. En dan uh, de Azande bereiken. En de Azande dat was iets van Van Hoijklin. Dus uh, zij wist wel van de witte plek af, zou ik maar zeggen. De weer een witte plek. Maar uh, Van Hoyck zei: ja jee, wat daar is, daar verderop, daar zijn de Azande. <laughs> uh, dat was een uh, legendarisch volk toen al, omdat uh, daar gingen allerlei verhalen over. Uh, uh, eerst waren het gestaarde mensen. En uh, dat was dus, uh, op een gegeven moment bleek dat niet zo te zijn. Fijn. Dus zo maar. Op een gegeven moment kwamen ze: ja, we zijn die balen. Nou, en dus überhaupt. Eh, en ze hadden een hoogstaande cultuur. Hoger staande cultuur dan de andere Nilotische volken. En dat waren al berichten over geweest vanaf, eh, vanaf 1799. Al. Maar dat was nu tijd dus om dat te bekijken. En eh, daarom was Van Hooykling zo belangrijk, omdat hij gewoon vreselijk veel wist van die omgeving. Lieve Smoes, dit is eindelijk onze laatste dag in Kartoen. We verwachten vanavond te vertrekken. Tenminste, als je in Soudaan kan rekenen op vertrekken... omdat er op het laatste moment altijd matrozen en bedienden missen... en die dan overal in de stad gezocht worden. Het is altijd onze bedoeling geweest om verder te gaan... dan de boten eigenlijk kunnen gaan op de Gazelle Rivier. En dan verder te gaan over land in zuidwestelijke richting. Van Hoiklin was een wetenschapper die daar al heel vroeg in Afrika... Zijn terreinen zocht, dus vooral uh, zoologie. Maar toevallig eigenlijk uh, kon meehelpen in de uh, Oostenrijkse ambassade. In Khartoum. En Hoeklin schrijft van, ja, die tinders die komen, hè, is het niet? Nou, afijn, dat gaat... Dat... Pats, dan hadden ze elkaar in november 1862 ze elkaar. En toen is dus die, uh, dat idee direct heel snel ten uitvoer gebracht om daar de gezellige op te gaan. Hij dacht eigenlijk van die tieners zijn puistantrijk. Nou, dat allemaal maar gunstig voor hem uitpakken. En Steitner, zijn, zijn metgezel. En toen hoorden ze dus van nee, nee, nee, dat, de, iedereen, iedereen moet op eigen kosten verder. En toen schreef hij ook van Futuri, nu moeten we op eigen kosten verder. Nou ja, hij had geen cent meer. En toen heeft hij dat de Peterman geschreven, zijn uitgever, en heeft nog steeds gezorgd voor geldzendingen. Maar merk op een gegeven moment dat de Tinnis volstrekt... een eigen programma afdraaide. Dus de Tinnis dacht in hele andere dingen als luxe goederen en dingen... en van alles. En dan had ik dacht van, mijn hemel, hoe moet ik hiermee? En die heeft op een gegeven moment, denk ik zo, was het dacht van, ze dus doen maar. Dus hun geld. En ik zit wel met die expeditie. Ik zorg met mijn geld, wat ik gelukkig krijg via Peterman... dat ik het mijne in orde heb... En samen moeten we maar op reis. Maar moet je horen wat ze nou allemaal eruit halen? Hoeveel mensen ze willen meenemen? En hij kon niks doen. Ze waren spuug eigenwijs de tinders. Hij vertrekt eerder, want ik dacht van... mijn god, laat me vooral vooruitreizen. Laat mij vooral daar bij de Gazellerivier komen... want dan heb ik in ieder geval dat bereikt, mijn een eentje. En los van die hele karavaan, van die hele scheperij... Met, dus hij met zijn legertrosje, nou, twintig soldaten volgens mij... en wat dragers en met die, die stortner naar zo... met twee, drie schepen ging hij naar de uh, Lacno, wat een meertje is voor uh, Mesha el-Rek... wat er begint met de Gazellerivier. En toen was hij daar en toen is hij dus uh, gaan wachten op de tinders... En die kwamen we niet. De boten van de Tinners waren gesaboteerd. een boot van, van Alexine was dus gesaboteerd door een bijgelovige moslim. Het was een uiterst merkwaardige man. Een man die dus echt uh, zijn personeel die boot liet saboteren... door dus gaten te maken in die boot. En uiteindelijk werd hij door een soort van dorpsaust daar... werd hij tot orde geroepen en heeft hij alsnog die, uh, die gaten gedicht. En toen zijn ze gaan, gaan reizen. En nu bevinden wij ons... Ja, mijn hemel, waar bevinden wij ons? Op de zonderlingste plek ter wereld. Waar men een nog zonderlingen wegkomt. Na ongeveer drie à vier dagen de gezelle rivier opgevaren te zijn... scheen deze op te houden. Wij belanden in struikgewas en hoog gras dat op vaste grond scheen te staan. Maar het was slechts een moeras. Waardoorheen een smalle doorgang is en daar gaan de schepen in... en varen de doorgang open. Maar daar kon de stoomboot niet door en daar Alexien besloten had dat hij er wel door kon... heeft ze de raderijer af laten nemen. En een van onze zeilschepen heeft de stoomboot... door de meest onmogelijke plaatsen heen getrokken. In dit land hoeft men slechts te willen. Van Hoiklin... Uh, kon behoorlijk ver meegaan. hoor. Ik ben best een geschikte kerel. Die dacht van nou, uh, vooruit, uh, als ze dat willen, doen ze het maar. Maar op een gegeven moment uh, ergert hij zich eraan... Dus dat zij dus niet s ochtends vroeg vertrekken. Dus wanneer de hitte het, het minste is. Nee, zij gaan dus eerst uitslapen daarna de honden uitlaten. En, um, en dan, uh, vervolgens, worden ze nog eens een keer vervoerd... door uh, dragers, die het ook al zo moeilijk hebben. Dus uh, in die uh, reis. Stoelen, hè, met die grote lange stokken en zo. En, dat, uh, en dan in het tempo dat je denkt van nou, ja zo komen we nergens. nou En dat begint toch zo te steken bij hem. Ik heb het gevoel dat dat uiteindelijk, uh, nou niet ieder voor zich... maar iedereen zorgt wel dat hij dus uh, wel de ander moet volgen... maar dat iedereen elkaar een beetje met rust laat. En ook uiteindelijk steeds zieker wordt. Hè. Dus uiteindelijk wel elkaar met rust moet laten. Want de ene wordt ziek naar de andere. En dan moet zelfs van Hoitlin ook... op draagbaar vervoerd worden. En dan verstomt ze kritiek ook. Ik heb nog steeds koorts aanvallen. Alexien doorstaat reis erg goed. Ze heeft een stretcher met een afdak tegen de zon en haar matras erop... zodat ze aangenaam kan rusten en vaak verfrissende dutjes kan doen. Ik heb een stoel. We worden beide gedragen door vier negers. Wij hebben er allebei twaalf, zodat ze kunnen uitrusten. Floor en Anna rijden op ezels en meneer van Hooytlin op een muilezel. We hebben nu 192 negers voor onze bagage. We maken korte reizen en we vinden altijd dorpjes waar we kunnen slapen. We stoppen op plaatsen die we aangenaam vinden en laten de sheik halen. Deze geeft zijn bevelen en kiest een gastuur uit... die zijn vee en zijn meubels uit zijn huis haalt... waar wij dan voor de nacht bezit van nemen. Toen ze die Gazellenrivier opgingen... kwamen ze in een gebied terecht wat eigenlijk pas sinds een jaar of... Vijf eh, bekend was aan slavenhandelaren. Dus daar zaten dus enkele hele vermogende slavenhandelaren. die dus daar hun seriebaas hun hadden. waren dus nederzettingen eigenlijk, fortificaties. En eh, die dus alles eraan deden. om die omgeving van dat fort te veroveren. Dus te veroveren eh, met slavenratia's maar ook om het ene dorp tegen het andere uit te spelen. En het gekke was dat ze over het algemeen dus... Uh, werden gewaarschuwd voor die uh, inheemse volken... die hen zouden kunnen belagen. En die, zoals we zagen met die natuurlijk behoorlijk uh, oorlogszuchters waren, vanwege die slavenhandelaren... Dus, dus ze kwamen daar en dachten van wij gaan ons wapenen tegen die volken daar die ons zullen belagen. En toen merkten ze opeens dus dat uh, in die gebieden kwamen van die slavan, die dus daar eigenlijk uh, spionnen uh, in aan zagen. En vooral twee vrouwen naar de die daar dus uh, met veel mannen, driehonderd dragers, over de honderd soldaten. Gevaar, gevaar, gevaar. Wat doen we met die mensen? En die zijn dus op een gegeven moment uh, daar ingekapseld. Die konden dus in een zariba komen. Met veel gedoe en zo, half ziek kwamen ze eraan in de zariba. In zo'n nederzetting van zijn slaafhandelaar, die mochten er blijven. Die werden dus op een gegeven moment uitgemolgen door die slaafhandelaar. Die dus gewoon uh, zijn prijzen stelde. En die merkte gewoon dat al die talers, die, al die zilveren talers die de tinners bij zich hadden, dat was dus uh, cash. Dat was allemaal uh, kassa. En dat, uh, nou, dat hebben ze dus ook geweten. Heus, het is onmogelijk je voor te stellen wat voor soort lui deze handelaars zijn. Ze zijn stapelgek. Net toen wij bezig waren in onze kleine Sariba te trekken... ...zond hij een bericht dat wij 200 talers per week moesten betalen. Dit weigerden wij natuurlijk. En Alexien had alles weer laten inpakken om weg te trekken. Toen hij het bedrag verminderde tot 40. En hebben wij toen maar bezit genomen van het dorpje. Maar het is niet te beschrijven hoe de man ons plaagt... Ik ben er zeker van dat het Alexien zal spijten dat zij geen brief aan de mijne heeft kunnen toevoegen. Adieu lieve, je liefhebbende oude zuster Henriette Tinne. Dan zitten ze in de Zariba van Bizelli, dat is een slavenhandelaar. En toen brak de moesson uit, hevige regenval waardoor het hele gebied één groot moeras werd. Dus het werd het reizen onmogelijk. En toen moesten ze wel bij Bizelli blijven. En toen werden de prijzen nog hoger. En kwam het summum dat dus, uh, men zo ziek werd dat velen stierven. En waaronder Henriette. van Hoiklin die vooruit ging naar een uh, andere plek... om te zoeken naar een andere plek die aan heel eind was... En toen stierf zijn vriend Stoikner. En die begroef hij daar. En toen hoorde hij van Henriette's dood. Hij is hij teruggegaan? En toen kon hij zelf ook geen kant meer op. Ik kon mezelf er niet toe zetten. je dit verschrikkelijke nieuws over te brengen. Dus heb ik meneer Van Hoyklin gevraagd dit te doen. Mama is van me weggenomen, op de meest onverwachte en onbegrijpelijke manier. Op 16 juli nam mama de kinine, die door meneer Van Hooyklin haar was voorgeschreven. Maar helaas scheen er iets laxerends in te zitten, want een aantal mensen die het namen kregen onmiddellijk diarree. Mama kreeg het ook en werd erg ziek. Vanaf dat ogenblik had zij een brandende dorst, die tot het einde toe steeds erger werd. Het lijkt vreemd, maar niemand had enige angst, zelfs mama niet. Niemand verwachtte het. Nog Flore, die haar zo lang kent. Nog meneer van Heuklin, die bijna dokter is. Wat haar ziekte was, konden we ons niet voorstellen. Goddank was het niet een tropenziekte. Dat zou het van mij nog bitterder gemaakt hebben. Omdat ik haar gevraagd heb om mee te gaan. Mama werd begraven op de 22e. Op de plek waar wij zo graag samen waren. Toen stierven ook van de dragers en van de, alle dieren ook. Het is echt nou, fijn. Ze ronden niet meer verder. Terug kon ook niet. En toen moesten ze daar dus vijf maanden blijven in die Bizelli-affaire. Uh, en dat is dus echt een regelrechte ramp geworden. Na mama's zo goed bekende eigendommen en kleding verzorgd te hebben met Flore... heb ik die van Flore verzorgd met Anna. En wij huilden als wij naar die dingen keken... Een paar dagen later kon ik de bagage van Anna verzorgen. In de tussentijd, als ze goed was, kwam daar nou, oude ego weer terug. En uh, had ze dus naar de Azande een bericht gestuurd... dat ze daar op de grens waren van de Azande. Dus het volk, hè, waar ze eigenlijk heen wilden, in dat gebied wilden komen. Wat het niet kon. En toen kreeg ze dus in november kreeg ze bezoek van een deputy van de Azande... En dat is natuurlijk een wonderbaarlijke Voor Het eerst had iemand dus, een westerling, dus van Hoiklin... en Alexine kreeg dus bezoek van een vooraanstaande snd vorst dat, is, dat moment is vastgelegd door van Hoiklin... Ondertussen schreven ze ook wel brieven in de hoop van dat dat eens dan heel snel weer, weer verstuurd zou worden. Toen uiteindelijk had dus tante Adriana in Khartoum had dus een hulpconvooi gestuurd met 75 soldaten en wat mensen en zo. En die kwam toen in Meshraouerek aan, dus die havenplaats van de Gazelle Rivier. En toen zijn ze dus heel snel dus over land, want toen was het ook weer droger geworden, over land naar Khartoum gegaan. Na die afschuwelijke maanden heb ik een monsterachtige terugtocht gehad... die niets leek op de aangename en luxueuze heenreis. Maar het kon mij natuurlijk niet schelen... want dit stemde alleen maar overeen met mijn gevoelens. De negers waren vijandig... aangezien zij verschrikkelijk mishandeld waren door de handelaars... nog niet lang geleden. Zo gauw zij een caravaan aanzagen komen, verlieten zij hun dorpen... namen al hun voorraden mee en gooiden de bronnen vol zand voor ze weggingen. Na een vermoeiende dagmars moesten wij soms een halve dag graven... voor wij een druppel water konden krijgen. En wij hebben de natte modder uitgezogen. Al mijn mensen waren te voet. Sommigen zakten op de weg in elkaar. Stelt u zich eens voor wat het is... om 500 mensen te voeden in een vijandig land. Wij hebben ons op de meest afschuwelijke wijze verder moeten slepen... Die terugreis was vreselijk. Toen, toen Alexien op de terugtocht van die Gazelle Rivier-expeditie... dus uh, ziek en ellendig, uh, met die van Hoyklin terugging... en toen ze weer in Kartoen kwam... Uh, toen uh, werd ze beticht van slavenhandel. En uh, dat was ook terecht... Zij was uh, Op een gegeven moment was zij dus als, uh, als leidster, zou ik maar zeggen, als expeditieaanvoerster... was zij dus verantwoordelijk voor het gedrag van haar uh, groep. Hè, dus van degenen die met haar mee waren. En dat was dus heel vervelend, want daar zat dus op haar boot... Uh, naar Khartoum toe zat een slaafhandelaar. En die kon dus net munt slaan uit het feit dus dat daar uh, ook vrouwen waren. En die begon te verkopen op die boot, terwijl Alex zien dat hij dat in de gaten had. En dat is dus op een gegeven moment overgebriefd. En dat is een Khartoum om haar duur te staan. Gaan, want toen werd ze beschuldigd van slavenhandel. Ik woon nu in een dorp tegenover Khartoum. Daar ik niet verdragen kon weer te leven in die stad... die ik zo vrolijk verlaten had... en die zoveel pijnlijke herinneringen... aan een gelukkige tijd in zich bergt. Tante Addy is gestorven na mijn terugkomst. Ik heb dagenlang op bed gelegen... en heb gedragd niet te denken. Er lag zoiets monsterachtigs in die verpletterende slagen... Ik ben heel ziek geworden. Sinds ik terug ben, toont de Moussa Pasha mij bij iedere gelegenheid zijn slechte gezindheid. En heeft zelfs geprobeerd mij als slavenhandelaarster te doodverven. Maar ik zal het tot het uiterste met hem uitvechten. Ik zal op mijn recht staan en de ene brutaliteit met de andere beantwoorden. Als de problemen zijn opgelost, reis ik van hieruit naar Berberg. En dan zal ik waarschijnlijk eerst naar Cairo moeten, voor ik mij rustig vestigen kan. Iets dat mijn enige en innige wens is. Je zult begrijpen dat het mij te pijnlijk is naar Den Haag terug te keren... en als ik daar dan toch weg moet, geef ik de voorkeur aan het oosten. Ze zei zo van, oh, wat zou ik dat vreselijk vinden om Den Haag weer... daar te zijn waar ik als kind zo gelukkig vertoefde. Dat zei ze. Wat zou het me pijn doen om daar weer dat huis te zien... En, uh, maar niet van wat zal ik daar belaagd worden... met allerlei vragen van wat die expedities die ik daar georganiseerd waar de doden zijn gevallen. Dat zal mijn leven lang weer achtervolgen. Daar, daarover heeft ze het niet. Van die Sofie, dus de koningin Sofie... dat dus constant gemaand, dus waar haar moeder dus hofdame was... Kom terug, wat zoeken jullie daar? Nou, uh, lange verhoud, vlakbij het paleis waar Sofie woonde... Leuk. Hè? Die vrouw die steeds zegt: van, Wat heb je nou precies wat heb je met je moeder gedaan? Dat is natuurlijk niet, dat is geen leven. Dus in december 1864, toen ik in Cairo wilde neerstrijken, toen kwam ze daar aan met de lijken van haar moeder en een van de kameriers, dus de andere was begraven in Khartoum en een tante ook in Khartoum, om alsnog daar in Den Haag te laten begraven. En toen had ze het plan opgevat om dus daar in Cairo een kasteel te bouwen. En waarom? Ja, om toch uh, te integreren op haar manier. Dus aristocratische wijze van integreren. Dus met een kasteel. Dus een jonkvrouw in een kasteel. En uh, nou, dat ging dus helemaal niet. Want ze gewoon grote mot had met de autoriteit. Met die, met die onderkoning ook. En uh, vanwege de zogenaamde slavenhandel. En dus ging ze zwerven. Tot ze dus uh, opeens de Torex in de gedachten kreeg... door een boek van Duverrier, wat ze las in Algiers. En is de Torek uh, taal gaan le leren. En toen wilde ze de Torex zien. Een nieuw doel in haar leven. Ik heb een zeiljacht gehuurd... waarop ik mij geïnstalleerd heb met mijn honden, mijn Arabieren en mijn Negers. En nu ben ik in Europa... terwijl ik nauwelijks merk dat ik Egypte verlaten heb. Ze had dus vanuit Napels had ze al de opdracht gegeven... om de boot die ze in Caïro had gehuurd, de Claymore. Uh, die vond ze te klein. En de had ze had aan John geschreven, zorg voor een andere boot. Koop een andere boot voor me. En die wacht ik wel op in Toulon. En dan zorgde Jules van Capelle. Dus de oom van Alexine voor uh, bemanning. Uh, Rotterdams personeel. Is ze daar op die, uh, sea girl, de seagirl, de, de zeemeel, gestapt. En die ze dus ook maar niks vond. Kleiner dan de Claymore. Nou, en toen, uh, toen is ze uh, uh, gaan reizen met het Rotterdamse personeel via Barcelona naar Tunis, Marokko, Tunis. Uh, Algiers is, heeft ze daar een huis gehuurd. En uh, wilde ze dus via de Algerijnse woestijn naar de Touaregs toe. De Rotterdamse zeelui in de woestijn zijn allerlei ruzies uitgebroken. Twee matrozen zijn bijgebleven en de rest is teruggegaan naar Rotterdam. En toen is, uh, is ze vanuit Tripoli is gekomen met, een, met haar getrouwen... en nog meer die ze daar weer geworven had. Dus ze gewoon van daaruit... Onder een vrijgeleide van uh, de Turkse autoriteiten die daar ook waren... is ze dus uh, de woestijn getrokken tot op een gegeven moment de grens kwam... dat uh, uh, ze haar niet meer de veiligheid konden garanderen. Uh, toen is ze toch verder gegaan. En toen had ze een ontmoeting met, die, uh, met de toeraakleider. Waarde heer Consul. Ik kan u niet beschrijven wat voor een indruk het voorkomen van Ignoegen in zijn wonderlijke statige gewaad en zijn volgelingen op mij oude reizigers te maakten. Maar het was een bloedstollende aanblik. En als zij zo in volle glorie naar Europa zouden komen... dan ben ik er zeker van dat het hart van menig jong meisje sneller zou slaan... voor de knappe Touareg. Barbaren als ze zijn. En menig jongeling zou zich bij hen aan willen sluiten. In het begin waren ze heel aardig tegen ons. Maar wel te nieuwsgierig zoals wij verbaasd waren door hun voorkomen, zo deden zij tegen ons. Maar uiteindelijk werden ze zo brutaal en ik werd heel kwaad... en beklaagde mij bij Ignoegen, die onmiddellijk ingreep. Ignoegen was heel beschaafd. Ik zag hem alleen in grootste ceremonie. Maar hij gaf mij de overtuiging van zijn goede wil. Mij mee te nemen, waar dan ook, als ik dat wilde. Nu heb ik nog een verzoek te doen, waarvan veel van onze veiligheid af zal hangen. Het gaat erom van de pasja die van Tripoli wel te verstaan... een brief in het Arabisch te krijgen... waarin hij mij schrijft dat hij tevreden is te horen... dat Ignoegen, de Touareg, mij goed ontvangen heeft... en waarin hij deze looft als zijnde dapper en machtig, enzovoort, enzovoort. Die brief zal ik aan Ignoegen voorlezen. Zij zat met een groot probleem, uh, haar verleden. En, uh, afijn, en reizen, wist je wel uit de jeugd, was nummer 1... En reizen met de dood voor ogen werd een koppeling. die dus later in praktijk werd gebracht. En dat is wel in de Libische woestijn gebeurd. En uh, ze wist gewoon van Duverrier ook dat het hartstikke gevaarlijke lui waren. de Torex. Zeer, nou ja, anti-westers, anti-vreemdelingen. -anti dat je daar dus, als je daar kwam. dan moest je echt op je hoede zijn. En daarbij was er ook nog een vete gaande. waar zij dus een slachtoffer van is geworden. en uh, wat ze niet had zien aankomen. We verkeren in gevaar. Daar een troep opstandelingen in onze richting trekt met vijandige bedoelingen. Iedereen is gewaarschuwd en de patrozen zijn zo dapper als soldaten. Wij zijn goed gewapend en kamperen in een tuin met bomen. Als u vandaag of morgen hoort dat men mij naar de andere wereld gezonden heeft... denk er dan aan dat mijn laatste ogenblikken niet verbitterd geweest zullen zijn. Alles bijeengenomen ben ik tevreden over mijn leven. Ik heb goed geleefd. Ik heb plezier gehad. De omstandigheden waarin ze vermoord werd, kon ze niet bevoeden. En dat was een klikje wat haar steeds vanuit, vanaf moerzoek al volgde. En wat dus gewoon uh, ruzie had met die ken. Dat was de toerrekleider met wie ze gesproken had. En wat er meteen kwaad bloed zette bij die andere toerreks die ruzie met hem hadden. Uh, die hebben haar gevolgd, van afstand steeds. En uiteindelijk, op een morgen van 1 augustus... Uh, kwam de groepje nader zo, en ging de kamp binnen. Ze zijn dus ruzie gaan maken onder elkaar. Dus een beproefde methode om de anderen uit te lokken. En toen is er dus op een gegeven moment uh, zijn die matrozen erin gesprongen... zijn dus gedood en de kwam erbij, een, een zwaardhaal en uh, toen is ze door bloedverlies, dus uiteindelijk gestorven... na dus uh, ook nog uh, te zijn uh, beroofd van alles wat ze had. Daar haar getrouwen, dus vooral Abdallah en een paar anderen... die dus eerst uh, gevangen worden genomen door Torex... op een gegeven moment vrijgelaten worden... en dan uiteindelijk naar Moerzoek terugkeren en dan uh, daar naar... Uh, Tripoli, eh, kabelen, van dat dus, naar Testa, de consul. Tin is dood. Toen was ze, dus, 1 augustus, was zij dus 33. Zij is dood. Toen heb ik uitgeroepen. Ja, Rasool Allah. Ja, Rasool Allah. En ben vreselijk gaan huilen. Kent u degene, of hebt u gehoord wie het is die de juffrouw gedood heeft? La. ik weet Nee, dat weet ik niet. Want de ene keer zegt men een toereg, en de andere keer een Arabier. Het was de documentaire Goddank. Ik ben tenminste vrij over Alexander Tinnen van Barbara Handlo. Teksten werden gelezen door Kim Berghout, Geert ten bos Lex van Ness en Ibrahim... Het boek The Faithful Journey van Jos Willink is verschenen bij Amsterdam University Press. Wilt u de documentaire op cd ontvangen, maakt u dan 7,5 euro over op Giro 44460... ten name van de VP Hilversum. Onder vermelding van Goddank, ik ben tenminste vrij in de datum van vandaag. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. En voor u niet alleen een goede zondag, maar ook een heel goed jaar. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. Radio 1 wenst u een prachtig nieuwjaar. Van alle kanten.